En Waalwijk. Info en hits. Van FM. Van bijzonder goede avond. Vijf over vijf precies. Tot zeven uur is Van Kijk. Van Kijk. Van Kijk. Van Kijk. Van Kijk. Funk Night. Uh -oh. mm -hmm. voor funk, disco en soul en om 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Plaat te praten. En dit is de maxi versie van Way Out. En die is natuurlijk van Steve Arrington. Ja, en was. wel dat de weer funk na het swept away komt van de gelijknamige RLP LP uit 1983. En dit is een souvenir: Quincy Jones en Patty Austin, Jota Maxi-versie van West Methas, 1981. De track van James Ingram. Try your love again. En dit is een Max-single van One Way. Uit de playlist 1986 schrijven we You Better Quit. Drie voor half zes precies. Productie van Rick James, Bobby M. Dus niet Bobby, O die valt ook onder de vlag van Rick. Maar Bobby M. Iets minder bekend, dus. Belangrijk voor de NIGHT En dit zijn de temptations. Doe doe Playlist. En dit komt ook nieuw in de playlist: Versus Level 42, standing in the light. Maxi komt uit 1983. Je nou je kou koud, know, een Carl slipped-tripped, toer-round en fell in love. De playlist want hij draait al een tijdje mee maar hij is in ieder geval geweldig uur 1 besluiten we met een souvenir Elfie Silas is dit poets de L in compet 1983 en na het nieuws zijn we terug en beginnen we met Weeks and Company tunnel of love blijven hangen dus en tot zo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 Man, man, man, was het weer hem hier. Ja, dat een airco dan. Ach, dat is toch allemaal veel te duur, hè? Ach, man, denk nog wel naar de restje voor. SWM Lucht- en Koeltechniek zorgt voor verfrissing in je woonkamer of bedrijfsruimte. bedrijfsruimte. Wij leveren en monteren airco's op maat. Tevens hebben wij een 24 uur servicedienst. Interesse of wil je meer informatie? Bel dan met Theo Wolf op 06 46...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 En de Zadviesgroep. Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee Nederlandse skiers zouden zijn omgekomen door een lawine in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Dat schrijft de krant Kronen Zeitung. De twee waren aan het skiën in het gebied rond de wintersportplaats Zulden... toen ze verrast werden door een lawine. Hulpdiensten konden de slachtoffers lokaliseren door apparatuur die ze bij zich hadden... maar hulp kwam te laat. De afgelopen dagen heeft het flink gesneeuwd in de Alpen... waardoor er gewaarschuwd was voor een grotere kans op lawines. Dit jaar is justitie in actie gekomen tegen zo'n 200 foute webwinkels... met honderden gedupeerden, al dus het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie. Het gaat om websites die na betaling spullen nooit leveren. Voor klanten blijkt het bijna onmogelijk om hun geld terug te krijgen. De politie kan via het bedrijf dat de server van zo'n foute webwinkel beheert... de site offline laten halen. Elk jaar neemt het aantal malafide internetshops in november en december toe... omdat criminelen hun slag proberen te slaan rond de feestdagen. Diverse ministers, Kamerleden en de gemeente Den Haag hebben hun afschuw uitgesproken over de brute verstoring van een bijeenkomst van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. Daarbij werden ruiten vernield, auto's beschadigd en vuurwerk afgestoken. Volgens Kick-Out Zwarte Piet ging het om zeker veertig belagers. Er zijn vijf verdachten uit Den Haag aangehouden. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft op Twitter fel uitgehaald naar de nog altijd populaire oud-president Lula, die gisteren is vrijgelaten. Dat was nadat het Hoge Rechtshof oordeelde dat iemand pas kan worden vastgezet als alle beroepsmogelijkheden zijn afgerond. Lula werd vorig jaar na grootschalig onderzoek veroordeeld voor corruptie. Hij kon niet meedoen aan de laatste verkiezingen omdat hij vastzat. Bolsonaro riep vandaag op Twitter op om Lula, die hij een schurk noemt, niet te steunen. En dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt. In de rest van het land klaart het op en kan mist ontstaan. Langs de kust wordt het een graad of twee. In het binnenland een paar graden onder nul. Tot zover het radio nieuws. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. In Waarbeck Info en Hits Song One and you, you and In a Fantasy In a Tunnel Up Love Alle mensen kennen we van Yoho, Yoho. Maar deze band heeft zeker nog wat meer gemaakt, nog wat meer gemaakt en heerlijk functiewerk. Zoals deze. Om tien over zes precies. Souvenir nu BB&Q Band. Hier is Keep It Hard komt uit 1983. You study long, you study wrong. Daar is nog geen wetenschappelijk bewijs voor, maar wie weet. En dit is Total Contrast. Uit Groot-Brittannië. Takes a little time, we van Fung Night. Precies tien voor half zeven. We zijn er tot zeven uur en na zeven uur hoor je Peter Sterrenburg. In Petersplaatsenparade. Funk. Pure Britse funk. Liever gezegd. En dit komt weer uit de States. Crack filling games. Inclusief klavier. Dit is come as you are. 1987 schrijven Hierna you know hoor je de reddings. I know you got another. Belangrijkste hem Funk Nights. De funky show. Iedere zaterdagavond op Langstraat FN. I'm about to see now Komt weer uit de playlist Bo Dit is Zuid-Afrika. Anderhalf over half zeven. Precies. Van te krijgen. Komt in 1983, trouwens, die plaat. En is nieuw in de playlist. Vers in de playlist. Dat geldt ook voor deze Paul Simpson Connection. De Paul Simpson Connection. Tweeter. Sweeter. Paul Simpson, die uh, ja, is eigenlijk een van de, de grondleggers van de house muziek. Dus die uh, plaat komt uit 1986. Dus vanaf dit moment was hij eigenlijk. Een beetje aanwezig in het vukkweeltje. Maar meer met ja, dit soort muziek. Waar hij eh, eind jaren 80, jaren 90 mee door zou gaan. Ik weet niet helemaal zeker, maar het klinkt een beetje als een Chicago sound. Toch? Je nou je shock. You've got to find a way to control yourself You've got to love her and there's nobody else It's all up to you, you, to do the best you can Just show her that you love her and you wanna be her man In the end So if you got a lady be sure you, you do, your do Cause love you're giving that one moment It's gonna cost you more than two Uh, Dit is Sjok Kivits, toen u even langzaam er een 5 uur uh, uit. Precies, <laughs> 14 of half 7. En dadelijk na, na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Plattenparade. There's no way to Een shock, maar dit is ja, in ieder geval wat onbekender werk. En we zijn erg blij dat hij in onze playlist staat, natuurlijk. Dat geldt ook voor deze zeldzame verrassing: Dimitrius Is it. if you want to fool around? Langs hadden we een funk night, dadelijk een souvenir van Curtis Blow, Amerika. Heet dat nummer, een souvenir 1985? 13 voor 7 <laughs> what your country can do for you ask what you can do for your country i Richard Nixon, i i i i i i i swear. The issues are i America, America my favorite country. Sure. Koude oorlog. deze plaats. Curtis Blow. En Amerika komt in 1985. En, en is een souvenir. Bij Langstaat WM Funknight. Dadelijk na het nieuws van 7 uur. Dan hoor je Peter Sterrenburg. In Petersplaatse Parade. En mij hoor je volgende week weer. Tussen 5 en 7 hier op Langstaat Tot dan. You're so sexy, baby You turn me on I love the way you talk You see it I can't get enough And you won't get enough But I see it You're too hot for me Baby But I like the way you I'm Hot Uw duur